Van 10 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Duitse veiligheidskabinet onder leiding van bondskanselier Merkel komt rond de middag in Berlijn bijeen om te praten over de schietpartij gisteravond in München. Een 18-jarige Iraanse Duitser schoot in een winkelcentrum 9 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Na zijn daad pleegde de man zelfmoord. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde. De dader was bij de politie niet bekend. Veel vakantiegangers die onderweg zijn naar Zuid-Frankrijk en Italië... staan in de file, met name voor de Mont Blanc-tunnel van Frankrijk naar Italië... en voor de Gotthard-tunnel van Zwitserland naar Italië is het druk. Voor beide tunnels is de wachttijd ongeveer een uur, meldt de ANWB. Op de Franse route du Soleil is het steeds drukker aan het worden ten zuiden van Lyon. Alleen al in Frankrijk wordt meer dan 500 kilometer file verwacht. Turkije zal zich blijven houden aan de democratische principes... en de uitgangspunten van een rechtsstaat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 Daarmee heeft hij het wereldrecord van een non-stop solo ballonvlucht rond de wereld gebroken. De 65-jarige Rus vertrok vorige week dinsdag vanuit de Australische stad Northam. Vanochtend vloog hij opnieuw boven die stad en had hij het wereldrecord te pakken. De Rus is nog niet geland, hij moet eerst nog een veilige plek vinden... om zijn 52 meter hoge ballon aan de grond te zetten. Het weer geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door...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 Soms avonds zoetige geur, oh wat is het leven fijn als de zon schijnt. Toch niet was geweest Was er nooit een reden voor een feest Oh wat is het Een leven fijn Als de, Als, de Als de zon schijnt Als de zon schijnt Als de zon schijnt Ja, goedemorgen Zandvoort Vanuit Hotel Hoogland Zijn we weer gelukkig We zijn nu weer binnen Goedemorgen, dankjewel Cor Goedemorgen Zandvoort Vanuit Hotel Hoogland uh, presenteren we vandaag weer... Uh Goedemorgen, Zandvoort. De techniek vandaag is in handen van Cor Draaien. Goedemorgen, Cor. En de, en de muziek heeft hij ook gedaan. En de muziek heeft hij ook verzorgd. Hij heeft gezorgd dat we dat ontzettende gezellige nummer van Net Als de Zon Schijnt euh, <laughs> hebben kunnen horen. De redactie deze week was van Yvonne Rozendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie is zoals altijd in handen van Gerry Rutte. Nou, de koffie vandaag die wordt door uh, Yvonne Rozendaal uh, geschonken. Dus iedereen die zin heeft in een kopje koffie en in radio kijken en luisteren, is. Uiteraard van harte welkom bij Hotel Hoogland. De presentatie vandaag, Gerrie Rutte, goedemorgen. Goedemorgen Irene de Jager. Dankjewel. Uh, nou, wat we gaan doen vandaag, er uh, zit al iemand klaar, dat is uh, Gerard Scholten, de duinwachter. Met gaat beestjes. Met beestjes, beestjes, uh, beestjes ja. <lacht> we gaan ze straks beschrijven, de beestjes. En uh, dat doen we zeg maar in twee stukjes, met een muziekje ertussen. En daarna... Zal ik met het eerste uur beginnen dan? Uh... Ja, dat is ja? goed. Dus Gerard Scholten zit bij ons. Hè, het uh, eerste half uur. En daarna krijgen we Mona Meijer. Uh, die heeft het over de art in de, de wachtkamer. In de Jupiterplaza. Hè? Oh ja. Hoe gaat het daarmee? De beeldende kunstenaars, uh, kunstenaars van Zijnk. Echt leuk hoor. Hoe gaat het daarmee? Hoe loopt dat? Ja. Dat, is, uh, dat gaat ze vertellen. En dan een tweede uur. Mag jij vertellen? Dan uh, komt eerst uh, Peter Tromp. Uh, die komt ons op de hoogte brengen van de stand van zaken. Van de ondernemersvereniging Zand. Voor het OVZ. Daar gebeurt heel veel. Dat, dat ja. hebben mensen allemaal niet zo in de gaten, maar er is een enorme beweging in het dorp met deze ondernemersvereniging. Uh, dan komt uh, Hilly Jansen vertellen over het EK Zandsculptuur Festival van dit jaar, wat dus in augustus weer uh, begint. We nee, het begint 30 juli, volgende week vrijdag. Oh, week is de start. Vrijdag. oh dan ja. is het ja, ja, inderdaad. En aan het eind uh, komt Robin de Graaf. Hij is uh, de. Het is een zij. Ja. Robin. Oké. Okay. Dat wist ik niet. Dat ik weet, weet, ik weet nu ook wie het is. Want ik, ik zie haar nu ook voor Maar Dat klopt. Zij is van de Zizo Lounge op de Boulevard. Onderbouwers Palace. Daar zit een sushi restaurant. Dat is werkelijk voortreffelijk. Ik heb daar al een paar keer. Ze stonden ook op uh, Zandvoort culinair. Ja twee jaar erg lekker. Ja. Maar goed. Die komt dan ook. Maar nu gaan we terug naar Gerrit Scholten. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen Gerrit. Ja, goedemorgen uh, zeg. Ja ik, ik, ik, ik moet gelijk denken. Jullie hadden het over beestjes. Ja die heb ik niet bij me of zo. Ja die heb ik wel die staan op tafel. He. Ja, ja, ja, nee, maar het is een beetje lastig. Ik heb, ik heb een Radio daarom zeg ja. ik ook mensen, kom nou gewoon gezellig kijken, ja. want dan kun je dat ja. zien. dat staat een, een eekhoorntje en uh, ja, dat, dat, een, een dat, dat, heel konijntje. lief konijntje. Ja. Ja. Is het een konijntje, want hij heeft wel lange oren. Ja, wel hele lange oren, ja, ah, ja. flappie, maar dat vind ik ook niet ja. nee, nee, nee, zo, daar word ik altijd zo verdrietig van. Laten we het maar op een nou, nee, over verdrietig gesproken, ja, het is een konijntje, maar over verdrietig gesproken, daarom had ik hem ook mee, want er is een nieuwe konijnenziekte. Ja, dat heb ik gelezen. Ja. op die mixematose. Ja. Dus dat, uh, dat is ook wel heel verdrietig. Dus wandelaars, en dodelijk, hè? Dodelijk ook? Ja, hartstikke dodelijk. Nou, als je in sommige duimpannetjes liggen, er soms zomaar tientallen Ach, van jonge konijntjes. Uh, en normaal gesproken zie je in het voorjaar en in de zomer ja, dan stikt het van de jonge konijntjes en dan gaat een paar keer door. En dan een gegeven moment krijgt die mixematose altijd er wel weer wat vat op. En die, en die VHS, dus ook zo'n zo virus. Die twee ziektes. Maar nu is er een nieuwe variant. En en uh, nu zou... Ja, als mensen... Dat weten in ieder geval. Af en toe kom je toch wat... Is dat wat, gevaarlijk voor mensen? Ja. Je moet er... Je, nou, gevaarlijk... Uh, je, ja, het is heel erg besmettelijk. Ja. Niet voor de mens, maar wel als je ze meeneemt voor je konijntje thuis. Ja. Dus als je ja, ja. iets aan je handen hebt, dus afblijven gewoon. Uh, niet aankomen, nee, de natuur wijze... doet ze werken en uh, ja. uh, dan moet je je niet mee bemoeien. Nee, precies. Ze worden ja. opgevreten weer door, door, door, door een buis of door een voorsvee. krijgt, krijgt zo'n buis of zo. Nee, nee het, is, het is echt alleen voor konijnen. Oh, wat grappig dus, is dat, ja. dan, dat die dan resistent zijn voor, voor dat wat dat virus veroorzaakt. Ja, ja. ja. dan worden ze toch ja. opgeruimd? Dus, ja, de natuur is wat dat betreft ja. natuurlijk een. Uh, ja. Een, een dus prima is, instelling, zeg ik ja. altijd. Nou, het is, het, is, het is even goed genieten wat van die jonge konijntjes, maar er zijn er dus, uh, ja, dat is net onderzocht. En uh, we zijn nog de aantallen aan het uh, tellen. Zo, dan weten we ook hoeveel percentage, hoe, hoe het nou is en hoe het zich ontwikkelt. Begin, vooral het begin van de lente en het begin van de zomer, toen was het heel erg. En hm. nu is het meestal weer opgeruimd, die, die, die droog ook vrij snel in. Hoor, want die, die, die, dan worden de lekkere delen eruit gepikt door, door, door de vogels. En, uh, verder, hm. Hoe ontstaat? dan zo'n nieuwe virus? Is dat, is dat een, een mutatie van dat wat er al is? Of wordt dat van buitenaf mee naar binnen gebracht? Hoe, hoe, hoe ja, kan nou, dat? Nou, die twee, alle twee varianten, dat is mogelijk. Ze zijn het nu nog aan het onderzoeken. Ze zijn, er zijn al een aantal. Wij moeten ze dan, als we er eentje vers vinden, moeten we hem ook in een zak doen en er worden dan opgestuurd. Ja. Er wordt helemaal onderzocht. Uh, ja, waar, is het een nieuwe variant? Dat kan natuurlijk. Maar of we hebben bezoekers, ja, met 800.000 bezoekers ruim per jaar, kan dat makkelijk dat, dat iemand van een konijnenhoek of van het buitenland af uh, die virus heb uh, meegenomen, de nieuwe variant. Ja. Dus, dus, dat Zouden er ook bakjes met ontsmettingsmiddelen voor aan nee. het park moeten komen waar je ja, doorheen ja, loopt? Kan, ja, ja, ja. En dat je daar je schoenen even ja. in zet, dat dan ja. alle, alle rotzooi die Zo, je mee ja. zou kunnen nemen, dat hadden we toen wel met die Monte Klaus. Ja, ja. Ja, ja, dat is schade. Ja, toen mochten we, ja, dan moest je elke keer je voeten daar in ja. en, en, en met je auto doorheen rijden. Zo, uh, nou ja, dat nee. is toch helemaal niet erg. Nee, bij, bij koeien, bij stallen hebben dat ze dat soms ook, dieren, ook toch. Dus, he, bij... toch? Ja. Nou ja, het is natuurlijk, ja, weet je, uiteraard is het wel zo dat de natuur dingen vaak wel regelt. He, dus als er echt een, een, een overschot is, dan gebeurt er vaak wel wat. Ja. He, dat, dat is natuurlijk, dat is de natuur ja. die die regeling uh, heeft. En mensen moeten soms ook niet al te veel willen ingrijpen. Nee nee hoor, is, we hopen dat dit gewoon uh, misschien één of twee jaar gaat duren en dan dat het weer uh, ja. stopt. Want het nam juist mooi in de, in de zee, vooral in het zeeveld, he, dat is zeg maar de eerste kilometer vanaf het uh, strand daar nam het juist zo goed toe, die konijnenstand. Dus, konijnen. Waarom is dat belangrijk? Waarom, waarom, vind, nou, vind konijnen die, als we als we die uh, uh, konijnenstand gewoon hadden van zeg maar uh, 20 jaar geleden... dan hadden we bijvoorbeeld nooit, nooit schapen hoeven uh, inzetten. We hadden nooit koeien hoeven inzetten. Want die vraatten gewoon alles lekker kaal. Ja. Kijk, die die, die, die zorgden ervoor dat het duin het duin was. Uh, wat nu krijg je verruiging. Hè, door, door ons allemaal veroorzaakt. Hè, het milieu het dwarrelt altijd uh, CO2 uh, naar beneden... En, uh, dus uh, Door de auto rijden, door de vliegtuigen, noem maar op. Industrie. Maar de knijnen zorgden altijd voor dat het gras heel kort bleef en ble de duin bleef stuiven. De oorspronkelijke duinplantjes die kregen een kans om zich uh, te ontplooien. En uh, maar ja, dat, dat is niet meer. Die, uh, vroeger ritselde het duin van de knijnen. Het ja, duin bewoog gewoon. En, uh, maar dat, dat, dat, dat is niet meer. Ik weet wel van oude boswachters. Die kwamen dan met hun brommetje bij het Brederode pad naar binnen. En voordat ze bij de kate waren, hè, want ja, ja. ze reed naar de kate toe met een broodrobotje thermoskannetje zo. hadden ze twee, drie konijntjes in hun tas zitten. Want die konden ze niet ontwijken met een brommer ofzo, of zo. Dat. dat vond moeder de vrouw dan ook helemaal nee, niet ja, helemaal. Nee. Niet zo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, je hebt ook de nieuwe struinen meegebracht, ja. zie ik. ik, denk ik dat is uh, de zomer-editie. Ja, er staat in het midden een prachtige foto van een uh, panorama van het renbaanveld. Ja, dat is prachtig. He? Ja, het ja, ja. renbaanveld. Foto, ja. He, daar had ik het vorige keer al uh, even mm -hmm. over gehad. Daar hadden ze toch weer, uh, nou ja zoals je het op de foto zou ik even beschrijven. Het renbaanveld. He, dat was, uh, nou, wanneer is die? Uh, 1850 is die gesloten. Uh, dus 1844 inderdaad. Is dat aan de, aan, de, aan de kant, aan de rechterkant als je hier vandaan Zandvoort uitgaat? Of is het aan de linkerkant op de zeeweg daar? Ja, als je, als je, bij, als je bij de ingang Zandvoort binnen binnengaat. Ja. En dan loop je gewoon rechtdoor over de brug met het verharde pad mee. Mm -hmm. En uh, nou, dan, dan kom je er verzettel langs. is dus ja, ongeveer oké. een kilometer van de ingang Zandvoortselaan En dan zeg maar uh, aan de ja een beetje aan de westkant zo. En uh, het was echt een rembaan, ja. hè. Uh, had dus. Maar uh, ze al aan het gokken met. Ja, die Willem van Oranje, die, die had <laughs> daar inderdaad. ja ja, zijn cavalerie. En uh, allemaal zijn leger met paarden. Maar die verveelden zich. Ja. Dus die hadden bedacht: we gaan een renbaan aanleggen. En uh, nou, toen is er een beetje afgegraven. Uh, en daarom is daar ook een, het, het, het renbaan uh, ontstaan met, met water. Dat is een, het is een hele pool geworden. En uh, op een gegeven moment uh, werd hij weer vrij snel ge gesloten. omdat er te zwaar gok werd. En, oh echt waar? Was ja. dat. Uh... Ja, veel te zwaar. Dus de burgemeesters kwamen bij elkaar van Bloemendaal, Zandvoort. Ja, en dan gebeurde er nog veel meer om met drank en met vrouwen. en, en Het moet een gezellige boel geweest zijn. Ja, dat ja, ja toen nog Ja, dat ja, ja, ja, ja, hebben we het over het verdomme, ja. <laughs> Willem van Oranje. Ja, maar... Uh <laughs> nu zit er ja, ja. ja, een aalschoffer. Ja, een aalschoffer. Ik vind dat zo'n prachtig historisch beest. Als je hem ziet, dan denk je eigenlijk, het is niet echt. Het is net alsof hij niet... Ja, niet een echte vogel is, want hij heeft echt het, het uiterlijk van, van iets van heel vroeger. Een oervogel. Ja, ja, ja, ja. Nee. ja, ik moet ook. Het vergatvogel, ik weet niet of je die vergatvogels. die, ja. die hebben ook zoiets. Dat uh, een hele andere uh, vogel, maar wel een beetje een prehistorische. Dat heeft deze inderdaad ook. En ja. ze zijn nu zo massaal in, in de duin. Ja. Dus ja, het kan eigenlijk niet missen. We zien ze vallen af en aan. Ja, of hier zee. over zand ja. ja. En dan gaan ze vissen in de Noordzee. Ja. En vaak met groepjes. Dat, ja. zijn ja, dat zijn wel slimme goed. dieren ook. En dan drijven ze zo'n school vissen bij elkaar. En dan uh, duiken ze. Ja, ze kunnen zwemmen als de beste. De, de, ja, je ziet ze zo'n duik maken. Ja. ja. En, dan, en dan blijven ze ook, ik weet niet hoe lang onder water. En ja. dan denk je, wow. Ja, komt hij er nou weer. <laughs> ja. Komt hij er nou weer uit of is hij verzopen? Ja, ja. ja. Nou, en dan gaat hij is hele krop vol met vissen. Dat, dat, ja. dat, uh, en dan, nou, dan, uiteindelijk mm -hmm. komt hij weer boven. En dan ligt hij die vrij diep. Want hij is zwaar. He. Hij is zwaar. Eigenlijk onvoldoende vet observeren. Uh, vergeleken met de, de watervogels. Oh, ja. uh, zoals met de eenden of de zwanen. Maar je ziet wel hoe goed ze vliegen hè, met hele harde wind. Dan zie je hoe ze dalen of heel laag over ja. zee vliegen. En dan gaan ze weer naar boven. En je ziet ze echt zo van koers veranderen. Ja. Maar ze gaan Zoeken, door. Ze ja, gaan door. Zoekend ja. naar de goede lijn om ja. weer terug te komen tegen wind naar, naar die renbaan. Ja, ja. Ja, nu is het weer wat rustiger geworden. Al die jonge uh, aalschoffers zijn uitgevlogen. Het was daar een. Kabaal van je geweldste. Ik heb dan een paar excursies geef ik er ook die heel dichtbij langs. Dan moet je altijd uitkijken dat er geen vlat naar beneden valt. Hè? Want ja, als daar honderden van die aalskoffers, uh, dat wil je niet in je nou, haar hebben. Nou, ik heb het laatst in Haarlem gehad. Bij, bij de randweg daar, daar vliegen blijkbaar ook heel vaak uh, meeuwen overheen. Want die gaan dan blijkbaar van de ene of aan de andere kant. En ik had, ik, ik heb een cabrio en die had ik eigenlijk steeds open. En ik kwam terug en toen had ik hem niet open gedaan omdat ik dacht van nou ik heb weet je moest straks toch weer dicht doen en ik zet mijn auto neer. En mijn hele bovenkap was wit. Ik heb een ah, zwarte oh, oh, van de ja, van ja, de ja. Ja, En toen ja, dacht ja, ja, ik, ja. wat heb ik een geluk oh, gehad dat ik ja. hem niet open had mijn ja, kap. Want dan had ik het op mijn kop gekregen. Ja, zeker. Nee, maar dat, die, die, die, die remba, dat is sowieso heel mooi. Ja, mooi, mooie fout. En vroeger waren dat Meeuwenkolonies hè, op die eilandjes. Tot, tot, tot de vos ontdekte dat hij ook kon zwemmen. En, dus, toen, dus zijn en weg, toen zijn ze zijn naar de overkant. Toen ja. no, dus dus die die oh. vos ging lekker eten. Ja. Daar. En, en, en dat doet hij. Zeg maar, als hij echt honger heeft in de winter doet hij dat. En als hij jongen heeft, ja. dat, dat doet hij andere dingen dan je, dan je zou verwachten van hem. Nou, is hij lui dan van huis uit? Nee, maar dan kan hij met de. Maar dan, de, dan heeft de, de, hij niet de, de de genoeg. En konijntjes de, de, de, de, de, en konijn is zijn hoofdvoedsel... Dus dan hoeft hij dat niet te doen. Maar in de winter worden alle dieren scherper. Hè? Ja. Die buisert heb ik dan ook. Het is een trage roofvogel eigenlijk. Maar in de winter gaat hij op levende prooien. Normaal is het een aas eten. Dat hij pakt die dode uh, vogeltjes. Of, of dieren die langs de snelweg uh, zitten. Want daarom zitten ze vaak langs de ja, snelweg ja, dat, op palen. Ja, zo'n paaltje. Ja, maar in de winter heb ik hem wel eens een merel zien. Uh, op de op de ik witte sneeuw. En ja. Ja, ze maken dan, en dan pakt hij een, een duik, duik. En, en, en opeens ja. alles rood. Ik dacht... Maar die merel is wat trager. Natuurlijk in de winter, koud en beroerd. En dan komt die buis die laatst naar beneden. Donderen, denderen, prachtig als een tak. Ja, het is heel mooi. ja Dat is de natuur, eten, gegeten worden. Zo is dat. Je had ook nog een tip, zag ik, Gerard. Over dierensporen. Ja, die heb ik daar ook in geschreven. Ja, dat wist je niet meer, hè? Ja, ik schrijf hem altijd een tijdje van tevoren. En... Maar dat vind ik zo mooi, hè? Want, want je hoeft niet zo ver te lopen of, of uh, allerlei apparatuur bij te hebben, van verder kijken, foto's te stellen. Maar soms, en dat leer, ik er ook, dat leer ik dan weer van kinderen, die zitten dicht bij de grond. En die kijken, die, die zien meer. Die zien alles. Ze ja, ja, zien een ja, ja. meertje lopen zelf. Dus ik heb wel eens met de kinderexcursie, was ik 200 meter ver en dan moest ik bijna weer terug. <lacht> die zagen die wijgaardslakken, die zagen een hagedisje. Nou, Kun je die nou eten, die slakken die je onderweg tegenkomt? Zullen we muziek draaien? Nee, maar oh, dat mag ik niet. Oh, <laughs> ja, ja, we dat gaan een muziekje draaien, <laughs> hoor ik net. Ja. Ga erop uit met je gezin en laat je zorgend uit. Voor het in de natuur, op naar de zee. Want deze tijd is toch zo jachtig, laat uw spanningen tot huis. thuis. De buitenlucht verandert uw humeur. Het maakt niet uit, wat je doet in je vrije tijd. Want Nederland heeft mooie plekjes overal. De natuur biedt zoveel dingen, blijft niet zitten en ga mee. Als de zon schijnt, stemt dat iedereen te breken. Compacte de fiets of neem de auto, blijf niet zitten op de stoel. Als je op weg bent, geef de buitenlucht een kriebelig gevoel. Ga naar de bossen of het strand of naar de heide. Voel je fit en blijf gezond, dus zing maar mee.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 Dus de natuur. Van de ja, Lenko's. Mooi gekozen hoor. Het is een leuk gedaan. Maar, maar, al twee mooie liedjes. Ik <laughs> ja, wat wat, wat gaat dan? dat worden? <laughs> we, we hadden het dus over die wijngaardslak. Ja. Ik heb net even een foto laten zien van uh, dat wat ik uh, in het uh, Rijpenbos uh, tegen was gekomen. En en het is waren, Rijpe bos, dat is, is in Bloemendaal. Achter de Rijp. Bij de bejaarden. O, het de Daar zit een bos. En daar loop ik heel graag. Als het me hier te druk is, dan uh, ga ik smiddags uh, naar Boemendaal ja. en dan ga ik daar uh, in het bos lopen met mijn hond, want die ja. mag daar uh, loslopen. Ja. Maar uh, we hadden het erover of dat dat wel of niet eetbaar was. Nou, het is eetbaar, Ja. maar um, nou is het ook stropen, hè, want ja, het mag dus is. niet. Maar is er dan een verschil? Want uh, ik bedoel, op weg naar uh, het bos, daar is een pad, nee het is gewoon een straat en langs die straat daar heb ik die ene die op de grond was gefotografeerd. Ja. En is dat dan ook stropen? Nou, nou ja, ik, ik weet niet. Wij hebben onze ja. huisregels. onze ja, Maar dan ben je binnen in, in een het park. park. Ja. Dus, maar ja. als ik nou gewoon op straat loop. En, en er is zo'n grote slak nou, daar op mijn pad. Ja, zeg dat, maar naast het nee, pad nee, waar nee, ik, ik loop. Ik weet het niet hoor. Of, of het een beschermd dier is die wijngaat slakken. Want dit was een wijngaard slak, ja, zag ik wel. Dat is echt een joekel, hè? Ja, hele grote. Die kun je in die witte... restaurants toch gewoon eten? Ja, ja. die zijn die zijn zijn, ja, ja, he, dat, ja. dat, dat, maar dat, deze ook hoor. Die, waarschijnlijk denken wij. Die zijn ooit eens een keertje paar ontsnapt. En uitgezet. Ik heb toevallig bij, bij, bij, bij, bij mijn broer. Die, heeft een, die had zo'n slakke uh, kwekerij naast hem. Mm -hmm. Nou hij zei. Ik kom er niet meer vanaf joh. Hij zegt Het ja. is ongelooflijk." waren paar Nou ontstapt. dat was voor hem ideaal. Ik bedoel ja. dat was een kwestie van plukken ja, ja. en de pan in. Hoppa. Ja. Ja. Maar, maar deze ook. Die vermeerderen zich enorm. Bij de ingang slaan Is het gewoon. Uh, ja. Prachtig mooi gezicht. Ja wij doen altijd voorzichtig. Wij halen ze ook een beetje van de weg af, want ik vind het... het is niet ja, dat gekraakt is ook niet leuk. Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Weet nee, je nee. Wel, Met excursies ook, Er is het echt uitkijken. Jongens, even hinkelen nou, want uh, ja. om die slak heen. Ja. En, uh, maar het is verboden. In het park... In het park het, in het mag duin, je ze niet... Zeg maar, of in een, in een park of in een bos... wat zeg maar... Uh, beschermd is ja. mag je ja. ze niet oppakken. Maar alle slakken ja. dan Gerard. Nou, ik ik zou dat moeten opzoeken of hij onder de flora en fauna wet valt he. Daar dan gaat het dan, het dan eigenlijk. De volgende keer dat je hier ja. bent ja. Dan, Oké, dan, dan, dan komen ik we uh, daarop ja. terug. En nu hebben we nog een beestje staan. Ja, het eekhoorn. Het, eek, het oh, Die zie ik ja, wel ja. trouwens op de op de golfbaan. Ja? Dat, ja? ja, in Noord. Kijk, zo leuk ja. op baan 5. Daar zit regelmatig een eekhoorn en, die, en dat is dan dat is achterin. Noord, ja, die klimt dan in de boom en doet ook niet erg ingewikkeld hoor over nee, onze aanwezigheid. Dat vindt hij helemaal niet nee, zo Dat is wel mooi. Want, wat, wat, wat ik wilde zeggen, in de duinen zien we ze steeds minder. He, we hebben een paar van die onderzoekers, nou een paar, we hebben een paar honderd hoor. Allemaal verschillende werkgroepen. Libellen, vlinders, hagedissen, kikkers. Maar ook uh, de eekoren tellers zeg maar. En die tellen er elk jaar weer minder. Nou ja, ik zeg niet dat het er veel zijn die er zitten. Maar ze zitten inderdaad wel daar in Noord. bij ja, Duintjesveld, maar ook op, ja. Daar zitten, ja, de zijn ze ook. Ja. Ja. De zijn ja. er ook, ook niet ja. veel maar ja. ze zijn er wel. Eén één oorzaak weten we wel. Dat is de de de boomwater. Is oh. bij ons Een boomarter is net even sneller dan een eekhoorn. Er is een, roofdier, een veel groter roofdier dan een eekhoorn. Is, dat, is, dat, is die donkerbruin of is die lichtbruin, die marter? Uh, even kijken, hij is bruin met een, met een hoefijzerige witte vlek op zijn borst. Dat is oh, okay. eigenlijk zijn kenteken. En de ene keer is hij wat donkerder en wat lichter. Maar, oh, uh, maar heeft hij een beetje eenzelfde uh, uh, roest of een, een schutkleur als een, uh, als een eekhoorn? Ja, maar hij is wat, hij is wat donkerder. Hij is iets ja, dit okay, is meer ja, dan rood, heb he. ik hem wel eens gezien. Ja, ja, ja dus, maar hij is zeldzaam hoor. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Onder andere die natuurbrug die we hebben. Uh, kennen we Duinen. Zei onder andere, oh, dan krijgen wij misschien ook de boomarter. Weet je wel. Uh, want uh, ja, hij, hij is zeldzaam. Wij zijn er heel blij mee. Maar het is wel een rover. Ja. Hij rooft uh, bijvoorbeeld ook... Uh, uh, uilskuikens ja. of takkelingen. hè, dus jonge uilen. Van, van ja, en eieren, eieren natuurlijk. En eieren. Ja, en, en, uh, en hij nestelt soms in, in, in een uilenkast. En, oh. en ik, ik kan dat er een heel gevecht is. Met zo'n mannetje bosuil ja, geweest. Ja. Oh. En, uh, maar ja, het is gewoon een grote rover. Uh, zit, er zitten er niet veel. Maar er zitten ook niet, niet veel uh, eekhoorns. En uh, ja, ze hebben hetzelfde soort... Uh, gedrag en alle springen van boom ja. naar boom. Ja, ja, en hij is klopt. gewoon sneller en groter. Dus we denken, er zijn heel wat te gevallen, alle ten prooigevallen van nou, die boommorten. Uh, ja, daar kun je ja. dan verder niks aan doen. Nee, hè? Nee, dat dat is de... nee. Net als de havik hadden we dat. De havik kwam. Waren we waren er ook heel blij met de havik. Uh, alleen, toen toe, toe verdwenen alle ransuilen in de duin. Een ransuil is net even trager als een bosuil. En uh, uh, ja, en, en die takkelingen, die, die, die, die uilskuikers weer, die zijn wat slomer. Nou, ja, a, a, a, ja. Nou, af en toe weer eens één of twee ransuilen, Maar ja dat, is, ja, dat is... Komt er een nieuw dier, daar ben je dan blij mee. maar Ja, ja dan... Uh, en wel consequenties voor, voor andere dieren. Ja, ja. zo gaat dat, zo. hè? Ja. In, het, uh, in het bos. Ik Hoe, heb uh, nog een ander dingetje gezien. Uh, de zeereep. De, de wandeling over de zeereep. Oh, daar, oh, zijn ja. daar ook excursies? Ja, nou, ik weet het is wel leuk over die zeereep gesproken. He. Want het uh, heeft een stukje in de Zandvoortse krant gestaan. He, dat ze een... een ja, een soort wandelpad over de zeereep willen maken. Mm -hmm. En uh, daar komen we dan zeker excursies hè, als dat klaar is. En wat is nou eigenlijk de bedoeling? Dat ze mensen willen uh, een beetje stimuleren om daar het strand af te gaan, over die zeereep te lopen, langs Zand, het uh, Zandpoort heet het, hè? Ja. Zandvoort? Nee, Zand. Hier, hier heeft men het over uh, Noordvoort. Noordvoort. Noordvoort, ja. ja. ja. We Noord is dus bij Paal, Noord, ja, Zandvoort, ja, Zandvoort. paal 72. Is ja, dat, uh, ja, En uh, daar heb je prachtig uitzicht dan. Uh, over de zee, over de zee, uh, zee reep, Maar ook over de duinen. Het is ja. echt één heel hoog punt. En, we, en ze proberen in samenwerking... Waternet met de provincie en uh, Rijnland... Daar een pad overheen te maken, zodat de mensen daar een stukje van het strand af gaan, dat je daar eigenlijk een soort habitat, een soort. soort uh, leef, leef, stuk, ja, een stukje ja. leefgebied. Met een uitzicht ook. Uh, ja, maar ja dat er ook het... zeehonden weer eerder op het strand komen daar. Wat ja, ja. rustiger ja, ja. hebben. Ja. Ja. Ja. ja, het is zelf, willen mensen dat wel? Kijk, je kan het niet verbieden dat ze over het strand lopen. Dus nee, ja. nee, natuurlijk nee. niet. Nee. Want over een zeehond gesproken, daar heb ik het net nog met Yvonne over gehad. Hè. Er is nu ja, die een niet oude zeehond. Terugkomt. Ja. Die die ontspannen op het strand gaat liggen. Ja, gewoon. Ja. Gewoon, ja, die, gelijk. Gisteravond was er nog een collega. Ik heb, daarom heb ik mijn telefoontje hier nog liggen. Die staat nog aan. Want ik heb wachtdienst. Als, en toen werd ik gebeld. Er was een heigende man aan de lijn. Ik denk, krijg je Maar goed. Hij, hij had namelijk via, via de politie. kreeg hij mij aan de lijn. Want er was een zeehond. En die bewoog niet meer. Die lag op het strand. Nou, dat was dus die oude zeehond. Die daar lekker ligt. Dus uh, nou, toen. Ik heb een collega die heeft hier de, de, de, van de Reddingsbrigade ingeschakeld en zijn gekijkt, ja het is gewoon diezelfde zeehond, alleen ja je ziet niet zoveel, Had die zeehond, heb ik dat goed gezien, een, een kenmerk op zijn, op zijn rug? Ja. ja. Dat is dus een, dat nummer, is een, is dat een nummer. Dus, ja, dus ja. Een, een, een gesignaleerde, maar een getelde zeehond ja, dus ook. Ja, precies. Ja, ja wat grappig. Ja, die, ik is helemaal niet ja. dat dat gebeurde. Nee. Maar er zijn er veel meerdere. Hè. Dat hoor ik wel van andere ja. mensen die op het strand uh, werken of lopen. Uh, alleen, ze komen niet, omdat het is altijd vaak druk... En ze kopen s'nachts wel eens aan een zee. Nou, en met, die, met het Noordvoort uh, willen ze dan eigenlijk uh, ja, proberen te stimuleren. Ja, ja. Ja. Ja. En ook dat er daar wat, weer wat plantjes, zoals een zeeraket of uh, wat andere planten die op het, op, op het zand het goed doen. Dus, uh. Ja, dan krijg je daar een, uh, ja, net als een stukje stilstrand strand, krijg je daar ook... Misschien een mogelijk. Vegetatie, uh, ja. of, uh, ja. Ja. Een zeehond eet vis, hè? Dat is, ja. Ja. zijn uh, dingen. Ja, je eet geen, verder geen, geen, geen, geen groen of zo. Dat nee. Is geen, uh, nee, het is echt een vis eten. Het is echt een nee. vis eten, ja. ja. nee, Ik moet eraan denken, omdat ik... Um, vorige week was er op het strand. Daar lag uh, lichtgroen um, zeewier, zeg maar. Ja, en iemand zei doen. dat dat heel goed te eten is. Dat als je dat dus zeg maar meeneemt hier, was dat. Dat je dat dus als, als sla of in je sla oh, okay. kunt uh, ja. doen. Om te eten. Ja, da, het is ook heel gezond. Volgens ja. ja heel nou, dat is misschien bij, bij de volgende die straks komt van de sushi. Bij de sushi zit toch dat. Ik zou dat dus vragen, want ja. uh, ik vind dat heerlijk ook. Ja, leuk, ik ben gek is. op, op zeekraal. Ja. En uh, ja. dat, uh, ja, dat, ja, dat andere zie, zie je ook wel aanspoelen. Ja. ja. Ik, uh, er is ook nog een andere zeewier. Dat kun je trouwens kant-en-klaar bedalen, wat hij gewoon een soort salade is. Ik weet niet wat voor zeewier dat is, maar dat vind ik ook erg lekker om ja, is, uh, alles is te vinden en alles is, alles op te, is eten. te eten. <laughs> ja. ja, precies. Bijna. Nee, ik, ik, ik had hier ook nog onder... onder, onder Leuke excursies, had je excursie, Oh ja, excursies ja. ga je nog even want, wat uh, zeggen. Ja, over excursies en nou, over wandelroutes. Want, want wij hebben steeds meer wandelroutes op onze website staan. Dat is gewoon mensen die... Uh, we hebben bij de ingangen, alle hoofdingangen, twee wandelroutes per ingang. Maar we hebben nu op de website al 15 soorten wandelroutes staan. Die ooit ontwikkeld zijn door, door, door collega's of door... Uh, Stukjes die, die, die, die dan in roetsen hebben gestaan. Het blad, uh, grasduinen was dat vroeger. Ja. Of van, uh, in het uh, half dagblad heeft een keertje een wandeling gestaan. En die hebben we nu allemaal verzameld en weer aangepast aan. Uh, en, en, uh, want er, sommige routes zijn veranderd, uh, paaltjes zijn verdwenen. Dus goed aangepast dat mensen niet kunnen verdwalen. Uh, kan even goed met dat strand ja. natuurlijk. Maar, en er staan er 15 op onze website. Dat is wel leuk uh, als mensen dus. Uh, Nog even, dat is dus www.waternet.nl/slash awd. Ja. Ja. Ja, ja en okay, dat, uh, ik uh, Voor de luisteraars. Dat ja, ze ik, had ze nou, kijk, ik, ik had nou één collega. Die liep met de, die 100e uh, ste Nijmegense Vierdaagse mee. Voor de 25 ste keer. Heel goed dat is knap. En, uh, ja, 55 kilometer. Ja. En uh, hij is toch alleen de 60. Hij mag eigenlijk terug naar de, naar de 30 dan geloof ik. Maar goed. Uh, en... Uh, het, dus die had ook een wandeling gemaakt. Ja dat was een beetje. 35 kilometer was dat. Nou ja. Dat is, maar dat kan voor, voor fanatieke wandelaars. Zo loop ik nou weer niet. Ja ik ben meer een struiner. En dan werd 50 een, kilometer. Dat is anders, krusten, wat, ja, Maar ik, eigenlijk is struinen veel vermoeiender. Dan gewoon ja. stevig doorwandelen. Want als je gaat slenteren in de stad. Dan ben je ook veel sneller ja, ja. vermoeid. Dan wanneer je een stevige je wandeling je maakt. Ja. Ja. ja bij mij komt het ook voort uit mijn nieuwsgierigheid. Ik kan je wil wat, alles zien en weten. Heb je, waar ik ook ben. Weet je als ik ben nieuwsgierig naar mensen, maar ook in de natuur. Als ik dacht, wat was dat ook weer voor boom of voor struik? Hé, hey, wat zag ik ja, maar daar? maar je ja, ja, ziet alles, Ja, ja, ja. Hey, Welke springt er nog uit in wat er gaat komen? Ja, eigenlijk is natuurlijk alles leuk. Maar er is er vast wel eentje waarvan jij zegt, hé, hey, daar is misschien ja, ja. extra aandacht voor nodig. Dan hebben er nog twee inderdaad. Want de 27e, dat is al binnenkort. Hè? Ja, dat is woensdag. Een week? Dat is, ja, fietsexcursie uh, in de zomer op het gemakje, heet die. Dus dat is oh. relaxed. Niks relax. geen uh, ja. fors doorfietsen, maar gewoon rustig fietsen? Ja, de, de, de, dan gaat de boswachter echt niet harder, die gaat voorop. Die gaat niet harder dan 10 km per uur fietsen. En die zoekt ook niet de hoge duin uit. Want dit hebben we gedaan, omdat die, uh, die fietsvergunningen zijn allemaal ingenomen. Dat mocht niet meer vanuit... Uh, Organisatie. Dus mensen met een uh, doktersverklaring, die mochten sommigen mochten fietsen bij ons, maar dat, dat wilden ze niet meer. Want ja, dan moet je gelijkheid trekken. Dan moet het eigenlijk in de krant bijna komen. En iedereen die dan een fietsvergunning wil. Mag het met een doktersverklaring. Maar ja, we vallen onder Amsterdam. Als we dat in Amsterdam zouden doen. Dan krijgen we zo 20.000 fietsers misschien wel. <lacht> dus, en, en, en wat bleek nou? Nou waren al die mensen met fietsvergunning. Die woonden allemaal rondom een boswachter. Of rondom een andere. Iemand die in de tuin werkte. Want wij vertelden dat wel door. Maar het stond ja. nooit in kranten. Dus vonden ze niet eerlijk. Nou, er zit wat in. hoop mensen teleurgesteld uit de omgeving. Ja. Dus nu doen we regelmatig van die fietsexcursies okay. op het gemakje. <laughs> en, dan ja. kunnen, en dan rijden we gewoon en dan stoppen we wat meer. En, ja. Nou, Heel ja. Relaxed. Nou ja, dat is ja. prima. Maar goed, ja. dan ja, dat, dat is toch dubbel pret. Ik bedoel, je krijgt van de boswachter nog allerlei tips en, ja. en allerlei wetenswaardigheden. En je fiets. En je, en je fiets ja. Dus nou, ja, dat is woensdag de 27e. Dat begint om 1 uur. En het begint bij de Oranje -com, Ja, Bij het bezoekerscentrum. bezoekerscentrum. Klopt. Ja. Dat is in. Ja. Uh, bij de hoofdingang de oase aan de Vogelzangseweg. Weg. weg. Dus niet hier op de Zandvoortselaan. Nee, nee, maar aan de andere kant. Ja. Okay. En, en, en uh, mag je uh, een helebo heleboel mensen komen al met hun eigen fietsen, met zo'n uh, tra trapondersteuning. Ja. Dat mag ja. gewoon allemaal. Ja, dat en, maakt geen lawaai, uh... dus dat is ja. prima. Nee, nee, en wij hebben gewoon. wij hebben ook twintig mooie fietsen staan met uh, ik geloof tien versnellingen. Want nou, oh, geen... dus mensen die geen fiets hebben... die kunnen een, een gebruik maken van een fiets van daar. Ja, oh, dat zit nou, dat uh, daarom, daarom ook die prijs, weet je wel. Want, 7,50 uh, Ja. Ja. dus uh, en die, die, die, Ik zag ze net van En week. hoe lang duurt uh, zo'n... Uh, Twee uur altijd. Twee uur, ja. oké. Okay. Nou, en, uh, ja. dus, nou dat, dat is gewoon een hele leuke. En, uh, en nou zag ik voor kinderen, omdat het toch ook vakantie is... de Sloot uh, Expeditie. Oh, ja, waterdiertjes Waterdiertje zoeken. Te zoeken. Oh, ja. Ja. Dat is wel heel erg leuk ja, natuurlijk. En, ja, en dat is ook een succes hoor. Dat is een, uh, een, een, een, een nieuwe... Nou ja, nieuwe hij, hij zat vaak in, uh, bij Weesper Kaspel en Loenen. Een collega. En die deed daar voor scholen altijd... Uh, deze slootexcursies. Uh, en expedities. En dat doet hij nu ook bij ons. Dus dan uh, gaat hij met, met, met, een, met een bak en netjes. En dan gaan ze waterdiertjes bekijken. Ja. Libellen, larven uh, Hebben ze kikkervisjes? Ja, ja, ja, dan ja, ja. Dus halen ze er allemaal uit. Leuken. En uh, schaatsenrijders, weet je wel. Ja. Die, uh, ja, die, dat zijn die over het water. Die over water. Gerard, we willen eigenlijk nog een uur doorpraten. Altijd is altijd, het is zo, altijd met ja? jou. Is, Daarom ben je nu ook al twee items. Heb je twee stukken? Is het al afgelopen? Ja, ja, ja, echt waar, echt waar. Maar ik, ik wil nog even melden dus, de, de website die belangrijk is, www.waternet.nl slash awd. Daar kun je alles vinden wat er over de waterleidingduinen is... en wat er over excursies is. En daar kun je ja. je aanmelden. Ja. En er is ook een telefoonnummer bij wat je kan bellen. Ja. Is er nog iets wat je per se kwijt wil... dan heb je nog 30 seconden. 30 seconden. Oh, oh, ja, ja, ja, oh. Waar ik de laatste... Ja, 30 seconden. Waar ik de laatste weken... het meeste zelf van genoten heb... zijn toch die damherkalfjes. Ik zijn vind ze dat schattig. zo vertederend. En, dan, ja. en, en ze zijn nog zo... Het zijn vluchtdieren natuurlijk. moeders aan moeders. Die zijn helemaal niet bang meer... Maar dat kalfje dat scheurt. Of dat scheurt. Dat rent weg. En, en piepen weet je wel. Ja, ja. En een beetje dat plaffen ja, hebben ze dan. Want dan uh, zoeken ze elkaar later weer op. Nou uh, ja. Heerlijk. Gerard hartstikke dankjewel. bedankt voor je komst. En uh, graag tot een volgende keer. Nou dat wil ik graag. Oké. dag I can, where there's no one I can fight So I'd do anything to cry I'd do anything to cry Let this pain fall from my eyes And let time heal my insides To come home again. Song voor the painter. Nou, heel, to heel toepasselijk: Lost in the Trees is de, is de, dat zijn de, dat is de band. Prachtig nummer trouwens. Welkom, Mona. Dankjewel, dames. Wat fijn dat je er bent. Uh, Art Gallery, de wachtkamer. Ja. Hoe loopt het, hoe loopt het uh, Mona? Ja, het loopt uh, heel goed. Mensen vinden de weg. Ja. Vooral Zandvoorters komen even kijken. We hebben veel toeristen die komen. En we hebben natuurlijk wisselende exposities. We hebben elke maand een wisseling. En dan proberen we twee kunstenaars buiten Zandvoort uh, te laten komen. Dus nu hebben we Lonneke en Ton. Dat zijn beelden en uh, collages. Okay. En uh, volgende maand in augustus komt uh, Marlene. Nou, ja, dat is wel een bekende ja, natuurlijk, ja, ja, Marlenesje. Ja, ja. En nog iemand, maar ik ben even vergeten wie het is. <laughs> maar hoe nou, vinden de mensen dat. de art carry? Want het is natuurlijk boven, hè? Het is boven, Maar ja. hoe vinden de mensen het dan in de, in de, in de passage? Hoe, uh, wat, hoe, ja, er staan borden van, gaat u gerust boven even kijken. En ja. als je daar bent, ik ben natuurlijk tijdens de opening van de ruilwinkel ook. Ja. En dan verwijzen we naar boven. We hebben veel toeristen die komen kijken. En, uh, wat een dan... feestje, die ruilwinkel. Ja, ja? ja leuk, hè? Ja, ik vind het zo leuk. En ik vind de reactie van mensen ook zo leuk. Die, ja. die dan uh, dat zien en die zeggen... En wat een leuke dingen zijn er allemaal. Ja, ja, is het is het ja, het onvoorstelbaar ja, er, er, er, dat, er, dat er zulke mooie dingen ja, bij ja, staan. En hangen. Ja. Kleding. Uh, ja. Tierenlantijnen. Ja, ja. Maar ook hele nuttige, ja. prachtige dingen En dat er. concept ruilen kennen ze niet. En dan ja, staan nee. ze echt zo. He, mag ik dan wat meenemen? En dat ja. moet helemaal langzaam tot de mensen doordringen. Ja. Ja, want ze ja. staan echt zo. We hadden laatst trouwens een wethouder. Uit een vrouw. Uit het zuiden van het land. Ik weet de plaats niet meer. En die zegt. Nou, Dit is zo top. Dat moet bij ons ook komen. Ja. Nou, kijken. En ze bleef maar rondlopen en vragen naar het concept, hoe het in elkaar zat. En uh, ze zegt, nou, dit moet ik ook gaan doen. Ja. Nou ja, zij ze zelf misschien niet, maar ze wil nee, zich hard maken het om het in ja. een ander dorp te doen, ja. En u hebt nog veel vrijwilligers, hè? Die, uh, ja, we zitten die, ja. momenteel op 14, ja. dus 14. het is mooi. En we zijn vijf dagen per week open. Ja. Dus ja. Uh, ja, het zijn allemaal mensen die toch nog heel veel energie hebben, maar niet meer in de maatschappij werken eigenlijk. En die vinden het heerlijk. Ja. Het heeft zo'n enorme, dubbele, wel driedubbele functie. Ja, bedoel, ja. Nee, ja. Je zit daar, mensen komen binnen. Eh, ons kent ons wel een beetje, maar ja. je maakt toch contact. Ja. Hè? Ik bedoel, het, is natuurlijk een, ja, het is gewoon hartstikke gezellig daar. Ja. Maar het zijn ook hele leuke dingen. Ja. Ja. Leuke dingen ja. zijn er al. Ja. al. Dus is, uh, ja. Het valt wel op vind ik. Ja. ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet realiseerde. Dat er, uh, dat er zoveel gewisseld werd. Van kunst uh, daarboven. Want ik ben uiteraard uh, wel wezen kijken. Maar uh, ik dacht. van nou dat, dat, dat blijft dan daar wel even staan. En hangen. Maar uh, ik het moet eigenlijk echt. gewoon vaker ja. naar binnen ja. lopen. Ja. Want ja. hoe vaak Klopt. wordt er gewisseld? Ja. Nou we wilden elke maand. Maar het is voor kunstenaars natuurlijk best moeilijk. Om elke maand uh, allemaal niet, niet werk te hangen. Ja. Dat is ja. niet mogelijk. Mogelijk. Maar dan heb je thuis nog, dan wissel je met je oude, oude werk, zeg maar. En er zijn heel veel kunstenaars in Zandvoort, hè? Uh, toch wel. Ja, maar we hebben bij onze groep natuurlijk ook kunstenaars uit, uh, uit Bensveld, ja. Aardelhout, Haarlem, een paar. Die zich toch bij Zandvoort willen aanmelden. Ja. Ja. En jouw eigen werk zie ik ook vaak uh, Ja, dat klopt, staan. ja. ja. ja. ja. <laughs> je had nog wat, uh, wat data's uh, meegebracht. Ja, we organiseren natuurlijk ook Plastutetter in Zandvoort weer. Ja. In de poststraat onderaan de Kerkstraat. We hebben dat altijd gedaan omdat we dat zo'n prachtig straatje vinden. Ja. En daar een kleine kunstmarkt, en dat is 7 augustus. Dus het is al okay. snel. Dat is op een zaterdag? Ja, altijd zondag. zondag. Zondag is een uh, heerlijk publiek ook. Die uh, ja, ze lopen lekker te slenteren. Ze hoeven geen boodschappen meer te doen, meer, veel meer ontspannen. En zondags vinden wij gewoon het is een leuk. perfecte het dag. Is een stukje eigenlijk. Frankrijk, ja. als je daar loopt. Ja, okay. ja dat proberen we. Ja. Ja. Ja. En we hebben ook een uh, zangeres die komt met oh, muziek ja. die Franse chansons zingt. We hebben ongeveer 25, 26 kramen met allemaal afwisselend werk. Zo, dat is, dat is behoorlijk veel. veel. Ja. Ja. Maar dat, dat is dan echt vanaf de kerkstraat tot aan, nou tot ja, einde, tot bijna het einde. Ja, zeg maar. bijna het einde. Ja, we willen wel meer, maar de straat is heel ongelijk, heel scheef daarachter. We wilden uh, voor op het kerkplein ook. Maar ja, dat is nu best volgebouwd, straks een zandsculptuur. Dus we missen wat kramen. Dus, en het is smal, het straatje is natuurlijk erg smal. En, uh, dus we redden het maar met 25, 26. Ja, maar goed, mensen die zeg maar de kerkstraat naar beneden lopen of omhoog lopen, die zien ja, zeg maar, maar dat er wat te beleven is. En die, die, helpen, die, ja, gaan, die gaan daarom is het goed. altijd bij ons zo druk. We hoeven eigenlijk weinig PR te doen, nee. want het, uh, ja, gaat te het gaat vanzelf. Het niet te gaan flyeren of. Volgen. Nee, helemaal niet. Heerlijk is dat. Ja. Ja. <laughs> Heb je nog bijzondere kunstenaars uh, die komen? Uh, ja, we hebben natuurlijk David Knol, die altijd met prachtige zilverwerk komt. De Hoedjes, mevrouw, die oh, ja, wil ja, per ja, se weer komen die vindt het zo... Ge... Ze vinden het allemaal heel erg geweldig in Zandvoort. Want ze zeggen, die sfeer op zondag hier is zo geweldig. Ja. Ja, dus we hebben he? altijd een heleboel vaste die niet meer weg willen. Dus... waar zegt ze of ja. tarot leunt. Ja, die, die tarot komt ook komt weer. Ook, ja. Femke, ja. Ja, die, uh, ja. Die heeft het altijd heel druk ja. natuurlijk. Als mensen tarot willen leggen, de kaart. Dat ja. kan dan zo. Moet ze op inschrijven? Nee, nee, nee. Ze dat... wou wachten tot je... Ja, dan moet je geduld ja. hebben als je weet hoe het met je gaat. <laughs> of bij jezelf te raden gaan dat ook nou ja dus ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, natuurlijk mensen zijn natuurlijk van nature nieuwsgierig ja, zeker, dus, ja. Ja, zeker. die willen dat ja, gewoon ja. weten ja, ja. dat ook wel ja en, en Mona met SBK of met hoe gaat het daarmee of met BKZ, BKZ? ja ik heb ja, prima het, altijd om. Ja. ja we hebben een leuke kleine groep die de ja. kar trekt eigenlijk ja, ja. dat heb je natuurlijk toch altijd in een vereniging ja. en ja dat is gewoon prima ja. en dat gaat altijd goed en gaan jullie in oktober weer uh, met uh, ja. kunstkracht ja, uh, met doen ja. 9 oktober is hij en hij is een week later, omdat het eerste weekend in oktober in Stantwoord zo druk met uh, Wat is nou? het strand, met de afsluiting van het seizoen hebben ze. Bij Mango's is het heel druk. De Korendag is altijd heel druk. Oh, ja. Dus wij hebben gezegd van, we doen het een weekje later dit jaar, 9 augustus. Als valt het helemaal in het... Uh, uh, sorry, 9 oktober natuurlijk. Ja, ja oké. Okay. Leuk. En dan houden we een kleine route dat het echt hier in het dorp is, dat mensen het kunnen lopen gewoon. Ja, en niet, niet vijf, zes ateliers. Ja. Ja. En ook in het Zandvoort Museum, daar ook ja. standaard ja. werk. Ja. Nee, nee, daar hebben we geen overzichtsentoonstelling. Nee, is dat dan niet nee, waar? Nee, oh. nee, nee, nee, nee. Maar we hebben natuurlijk heel veel kunstenaars die nu ja, in de wachtkamer, ja, oh ja, de wachtkamer. En een paar thuis ja. Ja. in hun ateliers. En die ook smederij. Ja. Of, uh, ja. Ja. Oh, ja, Ellen is ook altijd open. Ja, ja. Ja. Ja. En die wachtkamer blijft voorlopig. Dat is ja, dat is. Uh, er zijn je? heel veel plannen daar. Uh, plan A, B, C. Ik weet het niet. Het oh. is altijd afwachten. Je bent er natuurlijk als pop-up tijdelijk. Ja, dat is waar. En... Geen idee. Ja. Luister, zolang er niet een, uh, een ondernemer zich belt om zich daar uh, te ja. vestigen... Kun je uh, daar gewoon blijven. Uh, ja. Kun je daar wel blijven. En ja. dan heb je nog dat stukje daarnaast. Want ik bedoel, Kees uh, is natuurlijk... Uh, ja, die is gewoon een ondernemer die ja, wel graag ja. zijn, uh, zijn plekje wil verhuren. Maar naast uh, de blokken zelf heb je natuurlijk ook nog een heel groot stuk... Ja. Waar, uh, ja. waar die dan nu zijn tuinmeubelen ja. heeft uh, ja. staan. Ja. Ja. En, ja. ja, we weten niet of we uit kunnen bereiden, maar... Ik vind het wel... We hebben pr drie prachtige ruimtes. Ja. Dus ik ben echt heel blij dat ja. Brouwensel dat ons toegezegd ja, heeft. En dat het zo werkt. Werkt de gemeente uh, daar ook nog een beetje aan mee? Of is, doen jullie het helemaal uh, zonder, uh, hulp? Zonder, zonder hulp? Nee, zonder hulp. Nee, dat gaat allemaal makkelijk natuurlijk. Jullie ja, kunnen het allemaal zelf kunnen doen. Het jullie. is ja. natuurlijk ook niet commercieel. Hè? Het is natuurlijk gewoon nee. puur alleen maar... En, ja. en, wat jullie, en wat jullie zeg maar verdienen, hè? tussen haakjes. Wat gebeurt daarmee? Ja, de Ruilwinkel is een stichting geworden, officieel stichting van gemaakt en uh, al het geld gaat naar een goed doel, wat mensen geven als ze niet ruilen en iets moeten kopen dan, yeah. uh, ja en we hebben natuurlijk huis in de duinen, de branding hebben we, een uh, gift gaan we die volgende week geven, we hebben natuurlijk de zandstroom van zorgbalans ja. ook al ja. alzheimer Mensen met Alzheimer. En, en is er dan een speciaal doel wat daar uh, zeg maar, uh, aan hangt? Uh, bij, ja. Bijvoorbeeld bij het huis in de duinen? Ja, ja dat doen we bij uh, geven dat aan Marijke ten Haven. Die is heel erg begaan met de mensen. En die is bezig een snoezelkamer te maken. Speciaal voor dat mensen met dementie rustig worden. Want die kunnen soms heel erg onrustig ja. zijn. In de tuin wilden ze een nieuwe bank en tafel. Dus wij geven daar gewoon een bedrag voor. En dat besteedt zij. Heel goed. Dat is toch ja. hartstikke mooi. Hoe mooi is het niet? En de breikunstenaars in Zandvoort. Die breien heel veel haken. Die maken prachtige dekens ja, en spreien. Ja, dus, ja. Ja, die liggen bij ons in de winkel. Maar dat verkoopt zo goed. dat ja. ze, re, ze hebben zo snel een nieuw goed doel weer nodig. Dus je moet allemaal heel hard het, Ja, we hebben de reddingsbrigade ja. ook een bedrag ja. gegeven. Maar wat, is, wat is Zandvoort eigenlijk een bijzonder dorp? Hè, als het daarop aankomt. Ja. al die vrijwilligers en al die ja. mensen die zich inzetten. We ja, hebben het al zo vaak gezegd. Al, ja, ja. Je, je, je kan het niet vaak gebruiken genoeg zeggen, vind ik, hoor. Nee, maar goed, is zo, onze koren... Ja, natuurlijk. Ja. En ja. er zijn ook vrijwilligers. Ja. en ja. Ik heb nog twee andere dingen waar ik vrijwilliger ben. Ja. Als, als de vrijwilligers opstappen... dan, dan stort het hele dorp in elkaar, dan, zeg ik altijd. Ja, dat dat houdt het zo. echt op. Maar ja, is dat niet in elk dorp? Overal, ik, ja. ik ben hier geboren. Ik kom nooit ergens, natuurlijk. Dus ik weet het niet. Ik denk dat wij wel heel erg veel vrijwilligers hebben... in percentage met andere plaatsen, hoor er gebeurt ja. hier wel heel erg qua veel. Qua inwoners. Qua inwoners, ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, je moet het procentueel. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, maakt niet. Ondanks uit. dat we toeristendorp zijn. Ja. En, uh, blijft ja. dat toch een hechte ja, ja. gemeenschap. Iedereen is heel bewogen en heel, heel ja. verbonden met elkaar. en, en ik wil ja, graag helden. Misschien ja, maakt en dat lucht ons actiever. Ja, <laughs> ja toch? Ja. <laughs> ja, zeker. Maar goed, um, de art gallery, uh, ja, de, uh, 7 augustus dus de... de Place du Tetre. Ja. En 9 oktober is de kunstroute. Nee, hoe heet het? Kracht, uh, kunstkracht, 12 kunstkracht 12 heet dat. Uh, dat houden we zo. Ja, dat dat blijft zo. Ja, ja. Hoeveelste keer is dat trouwens? Dat dat uh, dit is denk ik de 14e of 15e keer. Ja. Ja. Ja. Heel wat soorten. Ja, een, al een heel, heel lang. lang. We zitten aan de 90 e ja, Elk jaar. jaar. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik heb er wel een paar gemist uh, door omstandigheden. Ja, maar ik uh, ben er dan niet altijd, want dan ben ik bij uh, beruchte tante. Ja. Dus tansen, <laughs> <laughs> um, de, de, nieuwe, de nieuwe mensen die exposeren boven in de, naar boven de wachtkamer hoe heet, ja, hoe heet -wachtkamer. het? Heet en beneden heet het wachtkamer eerste klas zo heb ik het genoemd wat ik vond in Haarlem, het station had je vroeger en dan kwam je aan, aan en dan de, zag je wachtkamer eerste, eerste klas. klas oh, dacht je dan, dat mag ik niet in want ik heb geen kaartje <laughs> van de eerste klas ik denk, wacht even, als ik nu niet dit onderneem, dan ga ik hem zo Juist. noemen dus nu mag ik er wel in. Maar het is dus, het is in feite gewoon een stukje van de ruilwinkel. Ja, ja, ja. Eigenlijk is ja. het een verlengde van, ja, van de ruilwinkel. Ja. En wat is er dan anders in de wachtkamer dan in de ruilwinkel? Nou, er liggen, ik ben erg met boeken. Ik hou zelf van lezen. En uh, we hebben een tafel vol met kookboeken, een spirituele hoek. We krijgen heel veel boeken. En ik vind boeken, uh, ja, belangrijk. Dus we, we hebben dus heel het veel het mensen die komen ligt lekker ligt snuffelen. Zitten en lezen. Ja, Het is meer om te struinen en in ja. De wachtkamer kunnen ze zitten. Zit kopje uh, kopje ja. ja. En op je ja. koffie nou, kunst kijken. Iedereen die nog niet geweest is, die moet nu echt gewoon daar naartoe gaan ja. kijken in de ruilwinkel of dat er iets leuks voor hun gading is en of dat ze misschien zelf nog iets in, ja. een, in de schuur of in de kast hebben ja. liggen waarvan ze denken, nou dat geef ik liever aan een goed doel dan ja. dat het bij de vuilnis ja. gaat. Je, mensen mogen ook gewoon afgeven. Hè? Gewoon ja, als gewoon ze afgeven. Zeggen van, ja. Ik heb kleding of ik heb ja. iets uh, waarvan ja, ik denk, nou dat kijken is toch wel. dan nog ergens specifiek naar hoe het eruit ziet? Of, of nou, kijk, kleding is vooral belangrijk dat het schoon is. Ja. En nog draagbaar voor een ander. Okay. Dus ja. uh, ik heb laatst een leuk uh, truitje of een, een, een blousje weggehaald ja. uh, daar. Ja. Ja. Hartstikke, goed, Hartstikke gezellig. Ja. Dezelfde kleur sjaal ja. erbij. Het, het, het, het, ja, nou, oh, wat leuk is het. Helemaal aan. Ja, is <laughs> toch echt. helemaal leuk. Heb je ook leuke hoeden trouwens? Ja, ik heb een hele leuk wans -hoeden. met hoeden. Oh, kom ik er een keertje. Ben ik ben gek zelf <laughs> op hoeden. Dus niet dat ik ze draag, ik maar ik hang ze op. Ja, ik draag ze. Ik draag ze echt, <laughs> ja. Ik heb ontzettende pest in dat ik ben door omstandigheden een hoed kwijtgeraakt van een, van een ontwerpster uit Amsterdam. Die had ik in Eindhoven bij de... Daar heb je toch één keer per jaar zo'n hele grote design en de ontwerpers... Uh, oh ja, ja. ...geurs ja. Ja. is daar. En uh, dat was een mevrouw en dat, het was een hoed. En er zat een elastiekje in aan de binnenkant. Het was ook niet een goedkope hoed. En die kon je dan aan de achterkant wat aantrekken. En die bleef dus goed zitten. Ja. En daar kon ik dus weer en wind... Voor de storm. Daar ja, mee het ja, ja, strand op. Ja, ja. En uh, oh, daar, ja. kon er ook mee in de regen lopen. En ja, ik, ik, ik heb nooit meer die hoed kunnen vinden. Het was ook een, een, weet je, het was een uniek exemplaar. Ja. Dus ik kon ook niet zeggen. Ja, dat is een gemist dan. Ja. ja, dat vond ik erg jammer. Dus ik hoop ooit dat ik hem weer die tegenkom. Die, die, die hoed. Want die is in zijn antwoord kwijtgeraakt. Dus, uh, nou. Ja, wat wil je nog meer vertellen? Wat, wat is er nog belangrijk om te vertellen? Ja. Je doet ook veel bij pluspunt, hè, uh, ja. Ja. Wat vrijwilligerswerk, schilderles. geef Dat ja. is en ook groot succes ja. daar, hè? Ja. Op welke ja. dagen is dat dat je dat doet? Uh, dat begint weer in september natuurlijk, schilderles, op de dinsdagochtend. En uh, ja, in huis in de Duinen ga ik in september weer beginnen met de ouderen in het restaurant. Mensen vinden dat leuk, ja, het is leuk hè? Ja, heerlijk. En vinden ze is het ja, ja, ze verliezen eventjes uh, zich in het schilderij en ja. alles. Ja. En bij de Zandstrom doe ik het ook ja. op de woensdag. Dus. Je hebt het er maar druk, ja. druk mee Mona. Ja. Ja. Ja. Ah, ja, je hebt zoveel energie. Ja, en ja. Zoveel tijd heb, heeft de mens eigenlijk, ja. vind ja. ik dat hoor. Dat is ook zo. Ja. Ja. Als, je dat, als je je talent ook kunt gebruiken ja. om anderen een plezier te doen. Want daar komt het ja. dan wel op neer. Ja. Ja. Dan is dat toch prima. Ja, heerlijk. Ja, zo is dat. Ja. Wij uh, gaan eruit. Hartstikke uh, veel dank voor je komst. Prima. We gaan nu een muziekje draaien. En daarna. Daarna gaan we het nu, het naar het we hebben, journaal. We hebben geen tijd voor de agenda. Dat komt straks, denk ik. Dan. Ja, we hebben straks uh, tijd, denk ik, voor de agenda. Oh, ja. Wat gaan we luisteren, trouwens? Even zien. We gaan naar March from the River Aquai van oh, Colony oh, okay. Bogie. <laughs> 69, straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NO.